En nu aan de telefoon, Ernst Brokmeijer. Ernst, uh, hoe is het? Ben je de afgelopen week een beetje doorgekomen? Nou, hoezo? Was er iets bijzonders? <laughs> nou, het was een beetje druk, <laughs> volgens mij. En een beetje warm. <laughs> en een beetje warm. Nee, ja, volgens mij zijn we, zijn we er uh, ik zeg, op een goede manier doorheen gerold, maar...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 Ja, dus dat betekent vooral preventief heel veel mensen waarschuwen euh, langs de kust vanaf het strand en euh, ja, proberen daarmee euh, nou ja, groter euh, leed te voorkomen. Was het, uh, was het een gevaarlijke zee? Nou we hebben gelukkig uh, de week daarvoor uh, natuurlijk heel veel wind gehad, uh, stond er stond een flinke stroming. Mm -hmm. uh, gelukkig was dat vanaf zondag een stuk minder en ja, ik zou bijna zeggen was het een redelijk kabbelend zeetje.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 En want onze boten zijn uh -huh. een uur of tien, half elf uh, op het water geweest. Omdat, uh, ja, omdat de zee gewoon uh, vol stond uh -huh. nog met mensen. Ja, ja. Hey, en, en je, het was bekend dat het zo warm ging worden. Uh, ja. Wat voor voorbereiding heb je kunnen treffen? Nou ja, wat, wat wij natuurlijk doen... Uh, wij volgen natuurlijk net als iedereen het weer. En je ziet natuurlijk wel aankomen wat er gaat gebeuren. Uh, je kan ook al bijna uittekenen wat dat qua inzet betekent. Hè, wat uh -huh. ik net noemde, die idiotjes, die kindertjes. En als je probeert daarvoor uh, nou ja, wel uh, te kijken... mensen die.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 zodat we uiteindelijk allemaal een leuke dag hebben. En iedereen is s'avonds uh, moe, maar voldaan weer naar huis kan. Helemaal goed, Ernst. Dank je wel voor dit gesprek. En uh, hey, nou, heel veel uh, sterkte voor uh, de komende week, want dan wordt het weer warm. Ja, nou helemaal goed. Dank je wel. En... Oké, okay. bedankt. Joep. Ja, Bye, bye. bye, bye.